Ik Chalamar op ZFM live vandaag vanaf de ijsbaan. En het is sowieso leuke tijden voor, uh, voor ZFM Zandvoort. Wij gaan namelijk verhuizen. Wij gaan naar de Tolweg. We krijgen een nieuw studio. Um, en daar zijn we heel erg blij mee. Wil je nou dit een beetje in de gaten houden? De verhuizing, waar, waaronder fotootjes bekijken. Hou dan de website van ZFM Zandvoort in de gaten. Dat is www.zfmsandvoort.nl ja, Nog meer kerst, kerstavond, is er uh, in het centrum kerstzang op het Kerkplein vanaf uh, 9 uur. En dan kan je uh, prachtige stemgeluid laten horen. Ja mevrouw, kunt u een beetje zingen? Nee, kniksen. Nou, uh, ik hoop toch dat u komt. Lijkt me gezellig. <laughs> en je bent natuurlijk ook nog welkom op de maar tot en met uh, 6 januari. Volgend jaar, 2013, kun je nog gaan schaatsen. En onthoud, 5 januari is er Disco on Ice. Lekker uh, schaatsen, ombinden en dan een beetje gaan dansen op die ijsbaan. Er zijn uh, dj's, dus dat is hartstikke leuk. 5 januari dus. En wil je dan nou meer informatie over de ijsbaan? Kijk dan even op www.winterwonderlandzandvoort.nl Dus www.winterwonderlandzandvoort.nl Ja, ik kijk nu even naar buiten. Uh, voor mij is het droog. Ik kan het heel moeilijk zien, maar voor mij is het droog. En wel leuk, want... Uh, we zien, daar, we zien daar iemand lopen. Aldo? Ja? Wie, wie zag je nou lopen? Of is hij al... Is hier hij al oh, hier staat hij. Deze meneer. Wat moet u voorstellen, meneer? Ik ben een, een, een uh, ridder. Een ridder? Oké. Okay. Ik vind het heel erg dat jullie dat niet zien, hoor. <lacht> Ik kan u even omschrijven voor de radioluisteraars. U heeft een mooie, volle baard. Ja, een mooie, volle uh, uh, pruik. Of is het echt haar? haar? Of nee, voelen? Nee, het is echt, ik voel het. Een prachtig hoed met uh, een, een veer. veer. Ja. En um, ja, een cape. Ja. ja. En wat is uw functie als ridder? Wat zegt u? Wat is uw functie als ridder? Ik ben jury, een van de juryleden. U bent een van de juryleden? Ja, ja. Van, van wat? Van de, van de verkleedpartij? Van de, ja, nee, van de, van de kinderpartijtje. Ja, precies. wandelingen, hè? Ja, ik, ik weet waar het UV over heeft. Um, jurylid, waar let u allemaal op? Hoe de kleine kindertjes verkleed zijn. Ja. En we hebben zeven prijzen en we hebben niet meer dan zeven verkleden kindertjes gevonden. <laughs> dus iedereen heeft prijs. Dat is makkelijk. En de mooiste... Dus we is... moeten nu alleen nog even oordelen van 1 tot en met zeven. Dan zijn we eruit. <laughs> gewoon even in de blind. Uh... Ja. Jij hebt een prijs, jij hebt een prijs. Ja. Maar, waar, waar let u nou op? Uh, bepaalde kleding stijl? Nee, is het een bepaalde gewoon, uh, uitstraling? Leuk, hoe ze leuk ze verkleed zijn. Ja. Ja. Het gaat niet om hoe ze bijvoorbeeld nee, praten of zingen. Nee, dat of. Ja, precies. Daar okay. gaan we niet moeilijk mee maken. Okay. He? Heel goed, heel goed. En uh, de potentiële winnaar, is die al gezien? Nee, die is nog niet bekend. Oké. Okay. Wanneer is de Nee, uitslag? we moeten nog in Conclave. Hè? Oh. Om uh, kwart voor zeven in de kerk. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd. Ik kom er maar even bij om te luisteren. Ga, gaan we doen. Oké. Okay. Dankjewel Ridder. Graag gedaan. Fijne avond. Dankjewel. En succes Jullie met ook, hè? deze moeilijke beslissing hè? Ja, het is een hele moeilijke. <laughs> het is een hele moeilijke beslissing, maar er zijn wel hele mooie prijzen te winnen. We So fast, this is our last night, but it's late. Muziek van Maroon 5 op ZFM. Hun nieuwe single heet Daylight. Vandaag live vanaf de ijsbaan. En bij de ijsbaan staat Aldo. Met wie, Aldo, met wie sta je? Ik uh, sta met uh, een jongetje. Hoe heet jij? Bink. Bink. Kijk, nou, ik sta met Bink. Hoe oud ben je? Acht. Acht jaar oud. En vind je het leuk te schaatsen? Ja. Heb je, ben je al, al dit je eerste keer dat je bent of ben je dan meer geweest? Tweede keer al. En gaat goed? Ja. Ook ben je al gevallen? Twee, denk ik. Weet je? Nee. Nou, en uh, wat vind je van het ijs? Goed glad. Ja? Ja. Het, uh, niet uh, gladder of minder glad? Zo is het goed. Ja? <laughs> en uh, uh, is het meer je hobby of wil je, wil je ook uh, echt uh, groot worden met schaatsen? Nee, dat Bink, niet. Bink, ken je Sven Kramer? Ken je Sven Kramer? Dat is die grote nee. schaatser. Oh, dat is jammer. jammer. Want ik zag je net schaatsen, je lijkt heel erg op Sven Kramer qua techniek. Het gaat heel erg goed, heel erg snel. Hé hey Bink, hou je van muziek? Ja, nee, nee, nee. Wat wil je horen? Wil je wat leuks horen? Ja. Wat wil je horen? Maakt niet uit. Ken jij Gangnam-style? Ja. Ja, zullen we die doen? Ja. Gaan we even dansen? Gaan we met dansen op de schaatsen? Oké. Okay. Bing, dank je wel aan een schaatsen nog, hè? Hoppa, Gangnam Star! Gangnam Star! In 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 풍경. In 여자, 밤이 심장이 뜨거워지는 여자. 그런 전, 여자. in Gangnam Star Open Gangnam Style Gangnam Star. Gangnam Style Van Earth, Wind en Fire en september en daarvoor de Noord-Koreaanse of Zuid-Koreaanse uh, koning Gangnam Style. zij hoorde hier op uh, ZFM Aldo. Jij staat op het ijs met of zonder schaatsen. Ik, ik hoor geen geluid. <laughs> Ik kan je wel even beschrijven, je... ja, Hij doet het niet. Oh, hij, ah, doet, hij het doet het, ja. Nou, ik sta uh, zonder uh, schaatsen. Dat mag een keer, voor mij. Dat is voor mij een uitzondering gemaakt. Maar uh, ik uh, sta wel uh, te ja, glijden. Ja, het is niet te doen, hè? Probeer eens ja, een stukje de... te rennen. Ja, dag. Dan ga ik je met onderuit ook. <laughs> ik uh, word allemaal uh, omheen geschaatst door mensen. Je moet je handschoen aan, hoor ik net hier, van de ijsmeester. Oh, dat heb ik ook niet aan. Dat is verplicht. Oh. Ja, allemaal uitzonderingen dan van mij. Naast wie sta jij? Ik sta naast uh, een ijsmeester. Hoe heet u? Rob Kiebert. En uh, wat uh, bent u? <laughs> ja, ijsmeester. <laughs> Ik ben uh, vrijwillig ijsmeester. En uh, we gaan uh, proberen ons een beetje in het rijlen en zeilen te houden vanavond. En dat doen we hier tot 9 uur. Uh, we houden alles in de gaten, dat kinderen geen gekke dingen doen. Handschoenen hebben geen uh, ernstige valpartijen zijn en uh, gewoon een beetje controlerende taak nou super toch. En, hey, uh, ik zie, ik zie ja? iemand voor jou liggen in een hele lekkere oranje stoel ja het zijn pink of wat zijn het eigenlijk, een soort... Uh, Oké, oh, te gaan, gaan oh, snap, ze al, er... ze willen niet op de radio nee. Want als je nog niet kan schaatsen, geen enkel probleem. Je kan het ook een beetje leren. Dat zijn van oranje. Ja, wat zijn het? Uh, zeehondjes. Ja, een soort zeehonden S zijn het. Zeehonden, zeeleeuwen. En dan kan je het een beetje oefenen. Dat is geen enkel probleem. Het begint wel een beetje te regenen, merk ik. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Maar je bent tevreden over het ijs? Ik heb wel, het uh, glijdt goed. Oh, dat uh, heb ik wel eens vaker gehoord. Maar Duimt Zonder schaatsen. Daar hebben we het niet over. Nee. Hé, hey, uh, ja... Ik heb misschien minder goed nieuws. Het blijft de hele avond regenen. Ah, jammer dan. Hey, maar ik Dat vind is Het is wel iets leuks om te doen hier op het ijs. De ja? jongens en meisjes die hier op het ijs staan, even een dansje te doen of zo. Een dansje. Um, heb je een leuk liedje in je gedachten, Nou, Ik kan hem zelf net gehad. Misschien de Macarena of zo. De, ma <laughs> de Macarena, ja, daar moet, moet ik even kijken. Dat is wel heel snel schakelen voor mij. Um, even kijken. Weet je wat ook een leuk liedje is? Waar we een beetje op kunnen dansen met de gehele ijsbaan. Met iedereen in de staat. Zullen we het doen met dit liedje?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 Kerstmis op ZFM, Annie Williams en uh, The Most Wonderful Time of the Year. En dat klopt ook al een beetje, hè? Ja, helaas, ja, helaas laat... geen witte kerst, hè, dit jaar. Nee, we hebben geen witte kerst, maar hoe lang is het geleden dat we dat wel hebben gehad? Dat is inmiddels ook een paar jaar geleden, ja, volgens mij. Sorry. We hebben regen met kerst. Een stuk minder leuk, maar de sfeer is er niet minder om. Vandaag ZFM Zand wordt live. Um, vanuit het dorp sprookje het wandeling 2012. We staan in, het, in de warme brokhut... Bij, oh, de uh, bij de ijsbaan en dat is, dat is lekker. Dat is lekker, We, wij hebben het tenminste warm. Jij hebt wat nieuws uit Sandsfoort, want uh, nou ja, omgeving Zandvoort dan. Want uh, Beach Club vroeger heeft voor de tweede jaar op de Nightlife Award gewonnen voor de populairste Beach Club van Nederland. Dit werd uh, uiteraard uitgebreid gevierd en het werd uh, gedaan in Club Notiek. Uh, een optreden van Glennis Grace Zij was daar uh, aanwezig. Uh, Patrick Zerstegen, dat is de, de baas daar, die zei... ...aan de top komen is niet zo moeilijk, aan de top blijven wel. Ik ben er dan ook enorm trots op dat wij dit gezamenlijke, gezamenlijk met het hele team hebben weten te bereiken. Vanaf maart 2013 wordt Piet's Club vroeger weer opgebouwd op het Bloemendaalse strand. En op 17 maart 2013 vindt het eerste feest van het nieuwe zomerseizoen plaats. De Grand Opening 2013. Nou, van harte gefeliciteerd uh, namens ZFM. Uh, Aldo? Ja, Rudy? Hoe is het, hoe is het buiten? Ja, het is uh, donker, maar er zijn nog wel aardig aan mensen. Donker. Oh, er is dan nog wel aardig aan mensen. Oh, mensen. Oké, okay. nou, we ook gaan zometeen... op het ijs hier. Oh, dat is het... ook drukker. Oh ja, ook oh, ja, ik leuk. Zie, ik zie steeds meer kinderen op het ijs. Doet ons deugd, toch? Zometeen ja. hey, gaan, gaan we even naar buiten een paar uh, mensen wat vragen. Hoe de sfeer is. Um, zometeen. Nieuw muziek van Nikiti, ken je waarschijnlijk nog niet, maar een heel leuk liedje. En hier is Ryan Shaw.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 Een heerlijk liedje van Ryan Shaw, Real Love op de ZFM. Ja, even opgewarmd in de studio, een natte kat. Oftewel de gelaarste kat. Ja, leuk hè? Ik vind het heel leuk. Hoe gaat het? Het, uh, het ging fantastisch, vond ik. Ja. We zijn, uh, we zijn bijna aan het eind van uh, wederom wel een hele natte... Ja. Helaas sprookjeswandeling, maar we hadden dit jaar zo vreselijk veel sprookjesfiguren dat we er eigenlijk beren, beren, beren trots op zijn. Heel leuk. Wat we hebben de... 70 sprookjesfiguren. gehad. Zeventig? Zeventig. Oké, okay. en u ja. bent de knapste. Je, moet ik zeggen. Nou ja, ik weet niet. Ik ben al jaren de gelaarste kat. <laughs> Ook maar... in de vrije tijd, ja? Uh, ja, ja? Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. ja. Maar dat wil je verder niet weten hoor. Ik, ja, ik, vraag ook, ik vraag ook niet verder. Nee. Uh, wat heb je allemaal gedaan vandaag? Lekker wat rondgelopen? Of? We hebben uh, een beetje daar eerst natuurlijk de voorbereidingen gedaan. Ja. Dan hebben we uh, rondgelopen. Want ik moest om drie uur beginnen vanwege het feit dat ik dan de boekjes kon verkopen. Ja precies. Want dan hoefden ze niet zo lang in de rij te staan. En, uh, nou, en verder loop je rond en dan uh, gaan de mensen allemaal vragen. Sta jij in het boekje? En dan zeg ik niks. Nee, ik sta er niet in. Ah. Ik verkoop hem alleen. Ja, ik ja. koop ze alleen. Ja. Maar dan trek ik wel mijn magisch zwaard. Oh god, ik ga nu even Angarde. aan de kant. maar Ik ben aardig tegen je geweest. Ja, nee, maar ik ga dat vertellen. Daar zet oh, ik dan ja? de magische handtekening mee. Oh, oké. Okay. Maar ik zie, geen, ik zie geen pen of zo erop. Dus... Nee, ik zeg ook magisch. Oh, magisch, oké. Dan okay. doe je simsalabim. En dan heb je een handtekening. Als je heel goed kijkt. Ja, ik ga hem? even kijken. Dan zie je hem staan, hè. zie je hem. Je ziet hem, hè? Verrek. Ja, ik zie nou, hem dat staan. Bedoel ik, dat is mijn magisch zwaard. Leuk. Ja, leuk hè? Nou, dankjewel. Heel graag gedaan. Jullie en, bedankt uh, dat jullie hier, zie hier ik, zijn. Zie ik je volgend jaar weer? Absoluut, bij leven en welzijn. Zie ik jou dan ook? Zeker weten. En jou ook? Tuurlijk. Gaan we doen. Geluisterd, tot kat. volgend jaar. Dankjewel, en fijne avond. Jullie ook bedankt.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 Op ZFM Draving, Home for Christmas um, We zijn vandaag live tot en met 7 uur vanaf de ijsbaan Waar het al steeds drukker wordt Ja, he. vind ik leuk uh, Veel kindjes uh, op de ijsbaan Ik zie ook een paar talenten Ik zie nu een jongetje die kan het echt heel goed Op mijn leeftijd ja, kon ik niet eens schaatsen aandoen Laat staan schaatsen Vind ik, vind ik knap uh, Nog even aan herinneren Aanstaande maandag kerstavond is er kerst te dus heb je een gouden keeltje of vind je het gewoon leuk om mee te doen... Uh, vanaf 9 uur op het kerkplein kun je je prachtige stemgeluid, je je stemgeluid laten horen met de kerstzang. Aanstaande maandag dus op uh, kerstavond. Uh, nog meer nieuws uit Zandvoort, De thuis. Kennemerland in Zandvoort heeft de Ducat... een actie van de dekenmarkt gewonnen. Van de opbrengst, 1000 euro, is toch lekker... wordt er een heel nieuw konijnenverblijf aangeschaft. Nu kan ik een grap maken over konijnen en kerst... Ga ik niet doen. Valt misschien een beetje verkeerd. Flappy kan je wel draaien. Flappy? Zullen we Flappy draaien? Misschien is, is dat wel leuk. Ik hoor je hard, ja? Gaan we het doen. Uh, Flappy. Joep, Joep van de Hek, Ben je er? Ja, daar komt hij hoor.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 Ja, wat kan ik ervan zeggen? Wat can I say op ZFM nog te gaan? Live uitzending op de Ijsbaan. Vind je het nou dan leuk? Hoor je het nu? En kan je binnen 10 minuten op de ijsbaan zijn? Kom maar eventjes kijken. Wil je je favoriete plaatje aanvragen geen enkel probleem? Ben je op de ijsbaan? Heb je natuurlijk de mogelijkheid tot heerlijke drankjes? Ik zie dat uh, regelmatig hier warme chocolademelk en kruiwijn wijn over de balie gaat. Uh, en ik moet zeggen, het is, het is best druk. Het is best druk. We gaan even kijken. Hé, hey, hoe gaat het? Goed. goed. Hoe heet jij? Wesley. En Wesley, um, ik zag je net schaatsen. Ik vond dat jij het heel goed deed. Oké. Okay. Het is niet de eerste keer dat je het doet. Nee. Ben je hier elke dag? Ja. Ja, echt? En wat ik me dan afvraag, heb je dit, wat ik net heb gezien, dus rondjes, schaatsen, achteruit, heb je dat binnen drie dagen geleerd of schaats je al jaren? Al jaren. Jawel, hè? Dat zie ik gewoon. En jij, hoort jij? Brian. Brian. En Brian, kan je ook een beetje schaatsen? Moa. Moa, moa. Vind je schaatsen wel leuk? Ja, dat... En daar gaat het om. Laat ze een stukje zien aan mij. Nee, dat wil je dan weer niet. Dames. Je, support, waarom ik... zitten jullie niet op de schaatsbaan? Sorry? Nou ja, we gaan al best wel vaak. Oh, jullie gaan al heel vaak. Je kan schaatsen? Ja hoor. Oké, okay, ik geloof je. Wat zei jij? Een beetje te duur. Oh, oké. Okay. Oh, uh... <laughs> Ik hoor het al te duur. Laten we het er niet over hebben. Hij ah, zou misschien een mooie voor de voorzitter volgend jaar. Maar huh? is het te duur. Volgend jaar gekopen. Nou, ja, Hoe meer mensen er komen, hoe lager die prijs kan natuurlijk. Wat drinkt u mevrouw? Wijn. Hoe is de glühwein? Heerlijk. Heerlijk. Ik zie dat u ervan geniet. Heeft u genoten van de sprookjeswandeling of bent u er pas net? Ja? Wat vindt u van de, van de mensen hier die hier rondliepen? Waren ze dit jaar goed verkleed? Ja, tevreden? Oké, okay, heel goed. Heeft u al geschaat, mevrouw? En u, mevrouw, het, uh, wat drinkt u? Hoe heeft hem net op? Ja, warm chocomel. Warme warm Goed Goedgekeurd. Met hè? Ja. Leuk. Heeft u al geschaat? Uh, nee. Oh, waarom niet? Maar... Is een beetje nat. Mogen ouders ook op de schaatsband, eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk ook niet. Nou ja, de sfeer zit er goed in, laat het zo zeggen. Dus. Tot 9 uur is de ijsman open, dus je hebt tot 9 uur de kans om hier langs te komen. op ZFM uh, Sanford. <laughs> Vandaag waren we live vanaf de ijsbaan Entertainment you. Uh, morgen, zondag in Kenmerland, ook weer met ons tweeën. Niet live vanaf de ijsbaan, gewoon vanuit de studio. Uh, wij gaan bellen met Marjan Huibers van Reddingsbrigade Zandvoort. En hun hebben een actie gedaan voor het Glazen Huis van 3FM. Serious Rescue heette dat. En we gaan uh, haar alles over vragen... Het is wel een heel leuk initiatief geweest om zo ook best veel geld op te halen. Morgen vanaf twee uur zondag, ik heb hem dat op ZFM Zandvoort. Wil je nou meer informatie over ZFM Zandvoort? Kijk dan gewoon even op de website www.zfmsandvoort.nl Ik vond het erg gezellig hier op de ijsbaan. Nou, gelukkig. Ik ben nou blij dat we druk was ook. Uh... Ja, nou iedereen, hele fijne avond nog. Ja, een vast fijne dag. En uh, schaatsen. Bang, bang, bang.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 BFM wensen jullie allemaal fijne dag.